Onder de afgezette president Morsi was al een ontwerp gemaakt voor de grondwet. Die versie is nu aangepast. Interim-president Mansour moet er binnen een maand een referendum over uitschrijven. Als het ontwerp wordt geaccepteerd, moeten er binnen een half jaar verkiezingen komen. Een van de wijzigingen is dat niet meer omschreven staat welke verkiezingen er eerst moeten komen. Dat betekent dat er ook eerst een president kan worden gekozen en daarna pas een parlement. Op het Agriaplein werd gisteravond voor het eerst in meer dan een jaar weer gedemonstreerd door een groot aantal aanhangers van de islamitische ex-president Morsi. De politie verjoeg hen met traangas.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 Het weer vanochtend opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 1 graad. Hier en daar mist. Overdag schijnt geregeld de zon en blijft het droog. En wordt het ongeveer 7 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. De helft van de Nederlanders denkt te worden afgeluisterd. Ja, maar wat dacht je hiervan? Je gaat op je computer kijken naar, naar een leuke bruine winterjas. Hè? En een elektronisch apparaat. En een vakantiehuizen in Drenthe. En dan, als je weer wat doet op het internet... word je meteen doodgegooid met alle poepkleurige winterjassen die er maar zijn. Duizenden elektronische apparaten en heel Drenthe. Nou, daar word ik af en toe helemaal gestoord van... van het vreselijke koekiemonster. Dus denk maar niet dat privacy nog bestaat. Als je hem op het internet ziet... dan ben je niets meer dan een wandelende portemonnee... en ze onthouden alles van je. Is dat erg? Nee. Is dat irritant? Ja. Zou het koninklijk huis dat nou ook hebben? Of zouden die vanuit koninklijk oogpunt... gevrijwaard worden van het koekiemonster... Ik zag ze wel gisteren trouwens in een zaal zitten... bij die 200 jaar koningsfestiviteiten. Ze vonden het heel leuk, maar dat is natuurlijk ook weer allemaal geacteerd. Hè? Ja, met zo'n camera op je smoel, dan ga je niet chagrijnig zitten kijken... naar wat je aangeboden krijgt van je volk. Hè? Over privacy gesproken. Ach, de lusten en de lasten, maar zij liever dan ik. Nou, ik wens u toch een koninklijke nacht. Doei, doei! Kijk op www.groentevrouw.com voor meer opwekkend. Welkom, welkom, lieve luisteraars. Mijn gast vannacht is singer-songwriter Flavia Vaas. Maar ja, je moet eerst even soundchecken, dus ik laat u even een andere... Zinger, schrijven horen. Jesje de Schepper. Nou, ik denk best wel concreet dat ik me bedacht van goh, vroeger dacht ik dat later er op een bepaalde manier uit zou zien. Maar dat is helemaal niet zo. Het is heel anders. Ja, ik dacht vroeger ook, oh, ik ga later ook in zo'n huis wonen als mijn ouders ja. en dit en dat. Ja, zo'n doorzondwoning. Niet... Zo <laughs> met een schommel in de tuin. Ja. Ja, ja, ja. ja. Goed, aan het woord Jesje, de schepper. Uh, jij hebt de Herman Terling gedaan, ik ook, maar jij de afdeling oh, ja. Kleinkunst. Ja. Ja. En toen ben je filosofie gaan studeren in Amsterdam. Hoezo? Nou, ik, ik heb uh, drie jaar in Antwerpen gezeten. En uh, ik wist eigenlijk niet hoe snel ik weer terug naar uh, Amsterdam kon uh, gaan. Zo? Ja, ik vond Antwerpen een hele mooie stad, maar ik kon er niet echt mijn draai vinden. En ik uh, heb ook heel veel vrienden wonen in Amsterdam. En ik... Terwijl je bent dus, je, je ouders zijn Vlamingen. Je bent ja. geboren in, in de ja. Vlaamse Kempen, opgegroeid weliswaar in Brabant. Ja, ja, klopt. Maar als kind werd ik altijd uh, een beetje uitgelachen, zo, omdat ik dan een Belg was... En toen ging ik in Antwerpen wonen en toen werd ik daar uitgejoeld omdat ik een uh, Nederlander was. dan moeten ze niks van Nederlanders hebben. toen dacht ik, jongens, zak er even in. Ja. Ik heb er hier geen zin in. Echt, uh, ja. nee. En ik vind het een hele mooie stad, maar ik vind Amsterdam wel veel bruisender. En, en warmer ook. Mensen zijn eigenlijk heel aardig hier tegen elkaar, vind ik. Oh ja? Ja, vind ik wel. Okay. Maar en toen filosofie? Ja, nou, dat, dat, uh, daar ben ik heel blij mee dat ik dat ben gaan doen. Want ik miste op de theaterschool, werd de hele tijd tegen me gezegd... van je moet niet zoveel nadenken, je moet niet zoveel nadenken, je denkt zoveel na. En alles was altijd te ingewikkeld en ik werd er echt heel erg moe van. Want ik hou heel erg van nadenken. En toen ging ik terug naar filosofie en eindelijk mocht ik gewoon... Ja. Weer over ingewikkelde dingen praten. En, uh, maar ja. Ik heb begrepen dat jouw jeugdroom was eigenlijk: ik word later schrijver. Ja, dat klopt. Ja, hoewel ik uh, achteraf uh, ook wel eens schriftjes terug heb gevonden waar dan in stond van: uh, wat uh, wil je worden als je later groot bent? Nou, ik wil eigenlijk zangeres en actrice worden, maar daar ben ik te lelijk voor. Dus ik word oh, maar schrijfster. Oh. <laughs> maar nu doe je dus een combinatie, want je schrijft dus al jouw liedjes en je ja. hebt ondertussen al een hele verzameling. Ja. Klopt, ja. Dus ik kan ze toch nu op een toneel brengen als zangeres en ik schrijf, ja. Want je hebt al uh, een, een aantal kleinere, maar ook een groter theaterprogramma gedaan hè, met jouw liedjes, ja. zoals Lied. Maar er is nog steeds geen cd. Nee, dat klopt. Dat is een lang proces al. Ben ik al met de planning van de cd ben ik eigenlijk al zo'n 2,5 jaar bezig of misschien al wel langer. En uh, ja, dat klopt. Dat is nog niet. Maar dat gaat er nu wel komen. Ja. Want ja. ik heb je wel uh, al te gast gehad in de uitzending. Uh, dat, je, dat je zong bij Dusty Stray, bij Jonathan. Ja. Huh? Maar je eigen ding, dat moet nu ook een plek krijgen. Ja, klopt. Nou, Dat heeft op zich ook wel een plek, hoor. Want ik treed wel regelmatig op. En dan wordt er dus al jaren gevraagd na afloop... heb je al een cd? Dan moet ik mensen altijd teleurstellen. Ja. Dus, uh, maar nu gaat het aankomen? Ja. Ja. Klopt, uh, Dus we zijn nu Niet het uh... klopt zeggen. Oh. Dan hoor wie klopt daar, kind. <laughs> je ja. moet centjes verzamelen om een CD te maken. Want die heb je niet allemaal zo op je rug hangen. Nee, ik ben al wel een heel eind. En dat doe je met crowdfunding. Ja, nu de laatste loodjes gaan via Voor de Kunst. Ik heb wel al de helft van het geld zelf uh, verzameld. Even uit wat het is. Nou, Dat is een website en dan kun je daar uh, een kleine donatie doen of een grote. En dan krijg je daar iets voor in ruil. Bijvoorbeeld een cd of uh, een liedje door mij geschreven, speciaal voor jou. Dan moeten mensen gewoon naar voordekunsten.nl en dan zoeken naar Jesje de Schepper. En dan ja. komen ze bij jou? Uh... Dan komen ze bij mij. Ja, Als je Jesje invult, dan, uh, dan krijg je mij ook al. Dat zijn niet zoveel Jesjes. Nee. Nee. nee, dat is een voordeel. En hoe, hoe ga je het aanpakken? Waar ga je opnemen? En heb je dat allemaal al in je hoofd? Ja, want ik, ik ben uh, al heel lang bezig met... Uh... Bart Wagenmakers, producer. We hebben al meerdere keren... ook in Studio Zeezicht gezeten... om na te denken over hoe we het allemaal gaan aanpakken. Dus de, gewoon de praktische plannen... liggen al, liggen al een hele tijd. En, uh, Wie zijn je grote voorbeelden? Nou, toch wel... Uh, ja, er zijn een paar liedjes... zangers, schrijvers... waar ik heel veel waardering voor heb. En dat is onder andere Jodie Mitchell. Hoe meer ik dat luister hoe meer ik ook naar haar kijk... hoe meer ik denk, jezus, wat een, wat een figuur, zeg. Ja. Ja, zo eigen en toch zo ontzettend muzikaal. Ja. En, en ook universeel in, in haar eigenheid. Dat, uh, dat vind ik ontzettend mooi. Die eigenheid maakt ook dat je, dat je echt het liefst in het Nederlands zingt? Want... Ja... Voor mij wel. Ja, ik kan wel Engels, maar het is niet mijn, uh, mijn eigen taal. Ik, ik, ik, ken niet, ik weet niet precies wat alle woorden exact betekenen. In het Nederlands weet ik dat wel. Ja, ook toch wel het zingen in het Nederlands, uh, dat, dat past wel bij me. Dat, dat kan ik wel goed. Het zit in die zin ook dichter bij acteren. Je zingt veel minder de klank. Je zegt echt wat je ermee wilt zeggen. Weet je al hoe je cd gaat heten? Ja, het gaat boek heten. Ja, ik heb er ook nog lang over getwijfeld. Want dat, dit was mijn originele idee, wat uh, door veel mensen werd afgekraakt. Van ja, het is toch geen boek, het is toch een cd. Een songboek of een liedjesboek? Ja, nou, het is ook naar een van mijn eerste liedjes. En dat heet de boek. En dat gaat over het schrijverschap. En, uh, en ik vond dat ook wel mooi passen bij de hele cd. Omdat het, de liedjes zijn tegelijkertijd het zijn allemaal verhaaltjes. In die zin is het een soort korte verhalenbundel. En, uh, Als je op het podium staat, vertel je dan ook verhalen bij je liedjes? Daar wil ik wel meer naartoe. Ik ben er altijd een beetje zoekende in. Ik wil ook niet dat het geoude hoor wordt op het podium. Uh, dan moet je een keertje naar Jan Piet en tekst gaan. Want dan... ja, is goed. dat vind ik een goed idee. Nee, ik, ik wil daar wel mooie voorbeelden in zien. Ja. Wat gaan we nu luisteren? Wat gaan we nu luisteren? Uh, het liedje Henry. Dat is uh, een liedje over de economische crisis... En dus uh, iedereen naar uh, voordekunsten.nl, want daar kunnen ze dus uh, crowdfunden. Ja. ja, een beetje steunen zodat die CD er komt. Ja. en dan kom je dan ook dan krijg bij mijn programma. nog een uh, mooie gesigneerde CD ervoor yeah. terug. En dan kom je een keertje hier live spelen. Ja, ja dat ga ik doen. Oké. Okay. Je zag je. vermogen. Het leven vervlogen, de crisis greep je bij de kraag Je hebt geen geld meer voor het vliegtuig, althans niet privé Probeer het eens op Schiphol, dan vliegen er andere mensen mee Maar dat kan ook, zo kan het ook, Henry Zo kan het ook, zo kan het ook wil ook niet, ik weet het doet verdriet om iets te verliezen, maar het einde is dit niet Zo kan het ook, zo kan het ook Op je luxe hobby zal moeten worden bespaard Henry, ga gewoon naar hockey, dat is polo zonder paard Maar dat kan ook, zo kan het ook, Henry Zo kan het ook, zo kan het ook Zonder die zee en zonder dat miljoen Dat zijn er velen die het doen en zo kan het ook, zo kan het ook De vrienden die jou nu verlaten, die hielden niets van jou Geen geld voor je minnares, probeer het eens met je eigen vrouw Ja, dat kan ook, zo kan het ook, Henry Zo kan het ook, zo kan het ook Probeeren. Doe eens gek en ga komperen. Ja dat... Ja, crowdfunding, mooie instelling. Ga naar www.voordekunst.nl en ja, steun Jesse de Schepper, zou ik zeggen. Hey, laat ze die CD nou eens kunnen maken. Goed, uh, vannacht hebben we ook weer contact met Kool van Gemert. Maar die zit helemaal niet meer in Willemstad Keurenshoofd, maar hij zit in Paramaribo, Paramaribo, sorry. Het horspelopherhaling heet Moeder van Paddy Tchaevsky. Uh, Is een vertaling en bewerking van Koos Mulder, doet ook de regie. Komt van de VPRO, uit 67 maar liefst. Uh, Marjolein blijft haar Facebook vrienden doorspitten. F. Starik blijft zijn moeder doen. En Jan Emoes praat nog steeds met Rex van Beuningen. Schreef een vers mysterie. En uh, heeft ook uh, mooie oude meuk in zijn doos zitten. Goed, uh, de website www.adelinevanlieer.com kan je podcasten, kan je terugluisteren, abonneren, blablabla. Playlisten bekijken. En ik maak ook leuke plaatjes, zet ik erop. Je kunt ook mailen naar het Goede het kan met mijn vrienden op Facebook, Adeline van Leer. Daar zet ik ook al die podcasts op. Twitter via het N8 VH Goede Leven. Ik zag dat Vincent er alweer mooi mee bezig was. En ze is klaar! Mijn gast voor vannacht, uh, Flavia Vaas, welkom. Hallo. Hallo. Wel. <laughs> Flavia de cavia zag ik ergens staan. Maar komt dat vandaan? Dat rijmt. <laughs> uh, nee, dat komt uit de zandbak. Uh, ik een keer, ging een keer in een zandbak spelen. Mijn moeder wilde me heel graag een naam geven die internationaal was... en, geen, en zo min mogelijk mee gepest kon worden. dacht ze, Flavia, ja. kan echt niks grappigs daarbij verzinnen... En uh, zodra we in Nederland waren, in de zandbak, gingen spelen. de jongens maar naar me toe en zeiden... Kavia! Heet je Kavia? <lacht> Flavia, die Kavia. Ja, dus uh, die heb ik ingaan. Ik vond het wel leuk. Ja, maar ik vind hem ook lief. Ja. Goed. Nou, afgelopen september uh, uh, heeft hij haar eerste... of eigenlijk een nieuw album gepresenteerd in Paradiso. Titel Love Death. En Vegetables. Nou, dat is al een hele integrerende titel. Nou, voordat we gaan uitvogelen wie en wat uh, Flavia is, hè, of waar ze vandaan komt en waar ze onderweg is, uh, laten we even hier horen hoe ze klinkt. Wat wordt je eerste nummer? Your daughter. Okay. Good morning, Mister. Did you have a good night? Was a pillow all right? Did the minions chase away your bad dreams? That must have been a hell of a fight. You better poach them some eggs. I made the most exquisite breakfast you'll ever make, and they're. Mr. Benedict, how's your daughter doing? Is she dancing in the summer with the wind in her back? Or is she dancing in the alley? To score some crutches, so blessed to have another seven mouths to feed Isn't breeding on her nest all she really need How long does she have left to live? Is she still in school? Or did she run away from home? Did she run away from home yet? Tell me, Mr Benedict, how's your daughter away? Mr. Did you sleep well as well? Are you still under the spell? You're doing a good job. I don't think every boy and girl will find it equally swell if you ask them, but oh well. You can just lock them up. And after you've done that, you can tell Mr. President, how your daughter away. As they say in Russia, marry, marry, and become a feminist. Marry, marry, make them remember this. Do they not have a clue what they are doing to you? Go ahead and call the bluff and scream your head off. Scream your head off with the heads before we run away from home. We didn't run away from home yet. So tell me, more Zitten. Eh, uh, voorzichtig dat we dadelijk dat allemaal zo weer. Nou, te gek. Uh, how's your daughter doing? Waar gaat dit lied over? Wie is dit? Waar gaat het over? Um, het gaat over. Oké, okay, ik ga dit niet precies, probeer dit te laten klinken. Het, uh, het, het is een beetje een vraag aan leidende personen. Um, waarom doe je de dingen die je doet? Uh, stel je voor dat. Je hebt dan verantwoordelijkheid voor een heleboel mensen als je leiding geeft. En uh, ik heb het idee dat heel veel mensen die dat, die, die taak hebben... niet zich echt realiseren dat het echte mensen zijn waar, ze, waar het over gaat. Ja. Dus ik zeg, stel je voor, dus, uh, het zijn je kinderen. Ja, ja nou heel ja. goed. Het, het geeft ook gelijk aan dat de liedjes op jouw plaat... Uh, ja, er, ja, ergens bovenuit steken of ergens naast steken. Want ze, zijn, ze gaan niet alleen maar van ik hou van jij en ik blijf je trouw en uh, weet ik veel wat. Het zijn originele teksten. De muziek is ook heel erg... Ja, gaat alle kanten op. Het is, je bent ook niet zo makkelijk in een vakje te douwen. Dat is altijd heerlijk, vind ik. Maar voor jou misschien lastig. Ja. Huh? Lastig? Nou, het is ma minder makkelijk te verkopen. Ja. ja, Het is minder makkelijk te zeggen, ik doe dit... en uh, ik kan hier en hier spelen, dit past goed bij mij. Dus ja. dat, is, dat is lastiger, maar uh, ik vind het ook veel leuker. Ja, dit is, het, want het is ook echt theater als je hier zit... en je luistert naar... Het is een heel verhaal. Goed, even kijken, waar is mijn bril? Ja, goed... Um... Ik, ik weet helemaal niet veel over jou. Want je hebt een bio op je website die is erg geestig. Ik dacht eerst, nou dat is helemaal een grapje. Maar toen ik wat, wat beter las, lag, zag ik toch dat er een paar elementen... Uh, wel wat waarheid bevatten. <laughs> Hè? Dus ja, werkelijkheid. Ja, heel weinig. Oh, werkelijkheid gewoon. vermengd met fantasie. Nou ja, goed, ja. daar komen we straks wel op. Maar er klopt ook een paar dingen helemaal niet. Want ik ken toevallig je familie, dat weet je. Heb ik je ja. net ook al met me meegereden. Vertelde ik. Nou, eventjes kort dan op de radio. Mijn opa was bevriend met. met mijn, mijn, nee, jouw ja, opa was weinig. bevriend met mijn vader. Want zo is het leeftijdsverschil natuurlijk wel. Uh, uh, jouw vader was. Uh, of jouw opa was. <laughs> Jouw ja, opa was eh, parlement, voornamelijk parlementair journalist. Eerst bij eh, het, eh, het Vrije Volk. En het was in het begin een, tot, tot midden jaren 60 een hele katholieke krant. Daarom hadden wij hem niet... Want uh, haal ik het nu allemaal door elkaar? Nee, de Volkskrant was een hele katholieke ja. krant, Ja, en precies. Het, het, en die maakte pas die omslag... Uh, tweede helft de jaren zestig. En toen kregen we pas de Volkskrant. Want daarvoor was... Uh, het Vrije Volk was het, het socialistische krant En die, die werd ja, ah, heel ingewikkeld. Maar goed, in ieder geval mijn vader en jouw opa... waren met elkaar bevriend. En... Uh, Jouw opa had een column in de Volkskrant en die heette De Wandelganger. Ja. En hij heeft nog een keer een aantal uitspraken van allemaal politici en iedereen die eromheen hangt. Gebundeld in het rode boekje. Dat was een heel grappig boekje. En dan, wij waren heel trots op mijn broertjes, want die werden daarin geciteerd. Werd ik heb bijvoorbeeld <lacht> gevraagd, wat doet je vader? Mijn vader zat natuurlijk in de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid. En dan zei ze, mijn vader, de krant lezen en Chinees eten. Want hij stonk altijd enorm. Had hij weer met de fractie <lacht> ergens gegeten? Nou, oké. Okay. Dit terzijde. Maar goed, ik heb toen, uh, ik, wij bezochten uh, uh, jouw grootouders. En toen ontmoette ik natuurlijk jouw moeder ja. en je ooms. Ja. Hè, die allemaal een paar jaartjes jonger zijn dan ik. Dat vond ik altijd ontzettend leuk. Hele aardige oma had je ook. Dus, maar ik heb voor de rest nooit meer contact gehad, natuurlijk, met de familie. En daar heb ik opeens de kleindochter hier aan tafel. Nou, vind ik toch grappig. Wat een toeval. Uh -huh. ja. Nou, genoeg geluld. Hé, hey, geboren. <lacht> Geboren in Londen? Ja. Hoe Sta, kan dat zo? Dat, staat dat er ook bij? Maar heb je dat van? Aan? Nee, ja, klopt. <lacht> ja, dat klopt. Bedoel... Hoe dat zo, uh, mijn ouders woonden daar. Mijn vader is Engels. En mijn moeder was daar, uh, daar naartoe gaan voor werk. Ja, die, be die begon toen al met uh, visagie. Want ja. je, uh, Alice Vaas is misschien wel een bekende naam voor mensen... Die van make-up houden. Ja, onder andere. Zeker. Nou, nee ze maakt prachtige, hè, ook wel bijzondere make-up dingen. En ze is... Ja, heel erg mooi. Ja goed, heel, uh... Dus dat was in Londen, maar daar heeft ze niet lang gezeten? Want hoe lang heb je daar gewoond maar? Uh, volgens mij zat ze zat er wel al een stuk langer dan, uh, dan ik. Dan ja. Voordat ik geboren werd. Maar toen ik geboren werd zijn ze geloof ik één jaar later weer weggegaan. Ja. Dus ik heb er geen herinneringen van. Nee. Nee. Maar ben je wel tweetalig door die Engelse vader? Uh, ja, ik spreek wel Engels. Maar niet, uh, niet, niet, je hebt het niet uh, als een uh, tweede moedertaal? Um, ik, misschien wel meer dan andere mensen. Ja, ja. Omdat ik het wel heel veel gehoord heb uh, toen ik klein was. Ja. Want jouw vader van. woont nu ook in Amsterdam? Ja. ja. En uh, checkt hij jouw teksten? Als je teksten in het Engels maakt, zegt hij... Well, sorry, sorry, Flavia, this is nothing. Uh, ja? uh, nee, hij is niet zo kritisch eigenlijk... Um, hij, heeft, hij heeft de CD opgenomen. Ah, ja. ja. Um, hij is uh, namelijk uh, muziekproducent. Oh, te gek. Dat is wel handig. Ja, ja. Super handig. Ja. Uh, nee, dat was heel erg leuk. Maar het was ook wel een beetje lastig. Want hij is natuurlijk ook, uh, net als ik, uh, heel erg gericht op teksten. Of dat vindt hij heel erg belangrijk. Veel meer uh, dan... Misschien veel, veel mensen die niet uh, van kind of aan Engels spreken... die luisteren vaak gewoon meer naar de melodie of de tekst. Of naar de... Nou in elk geval. Ja. Um, en het is natuurlijk ook belangrijk om het goed op te nemen... om te weten waar het over gaat. Maar dat ja. is dan ja, toch wel lastig. Hey, en jouw vader, die heet uh, Ozadzinska. Is, die, is dat... Wat is het? Pools? Ja, Pools. Ja. Maar al lang geleden naar Engeland gegaan? Of, uh... Zijn ouders zijn naar Engeland gegaan. Zijn ouders zijn Pools allebei. Oké. Okay. Ja. Dus je hebt daar ook nog een Poolse opa en oma. Ja. <laughs> Die wonen inmiddels in Wales. Oh ja. <laughs> ja. En spreekt jouw vader ook nog Pools? Ja. Niemand niet. Maar voor ik dat niet. Long, je jij niet. Nee, nee. nee goed. Kier ook Nee, oh, dus, ja, dat, dat, Wat wel grappig is, is dat als je dan, u moet maar eens kijken op uh, FlaviaFase.nl uh, haar bio, dan denk je, wow, misschien is dat op <laughs> een Oh, net. Oh ja, punt net. Goed dat je het zegt. Uh, even kijken. Uh, uh, uh, je kwam weer verder in Amsterdam, ja. En wanneer ben jij met die piano begonnen? Oh, best wel lang geleden. Um, toen ik heel, heel ik geloof uh, vier of vijf was, heeft mijn oom geprobeerd om een pianist te geven. Maar daar had ik nog niet echt uh, geduld voor. Um, maar dat is zo een, beetje, zo een beetje langzaam ingeslopen. Mijn vader en mijn oom hebben allebei geprobeerd uh, vaak om te kijken of ik interesse had. Oké. Okay. Op een gegeven is... moment ben ik bij, bij een, echt op les gegaan iedere week. Toen ik geloof ik zeven of acht was. Of nou ja Dus er zit wel musicaliteit, nou je vader is mu muziekproducer, in de familie. Ook, ook ja. mensen die muziekinstrumenten bespelen? Ja, nou mijn oom dus ja. speelt piano. Um, ja. En mijn vader speelt ook piano. Ja. En nou, jij ging naar het ballet. Dus. Mijn moeder kan heel goed zingen, maar okay. dat zegt ze zelf. <laughs> Na de middelbare school, toen had je zoiets van, nou... nou Wist je wat je wilde worden of wat? Nou, worden? Nee, nee. Ik, heb, ik wil, wist wel zeker dat ik heel erg graag muziek maakte. Maar of ik dat, ja, hoe ik dat ging doen, dat had ik geen idee van. Dat weet ik nog steeds niet. Maar uh, <laughs> um, ik wilde misschien ook wel arts worden. Arts. Ja, maar ik wilde het eigenlijk het liefst dan dat een beetje erbij doen. Dat kan natuurlijk niet. Dus het is toch gewoon muziek alle, Allemaal muziek geworden. <lacht> Want je bent ja. wel even naar het conservatorium geweest, maar dat beviel niet. Nee, ik, ging, uh, ik heb een paar maanden um, compositie gedaan. Ja. Um, omdat ik niet uh, op één instrument wilde concentreren en echt zo heel veel oefenen op dat één instrument, maar echt wel dingen wilde schrijven. Maar uh, nee, het, het was veel... Veel minder praktijkgericht dan ik graag zou willen. Dus toen ben ik hem meegenomen. Ja. en toen ben ik gewoon ergens anders naar gaan wonen. Ja. ja, toen ben je naar Berlijn verhuisd. Ja. En waarom Berlijn? Berlijn was, ja, dat, want we hebben het nu over zes, zeven jaar geleden. Dat je, dat je vertrok. Ja. Nou, dat is natuurlijk ook al zes, zeven jaar ontzettend hot. Ja. Vooral jonge mensen. Nou, ja, ik Feesten. was een keer er geweest. Ja. En ik vond het gewoon heel erg, heel erg spannend. Er was zoveel aan, aan kunst en aan muziek. Ik dacht, dit is wel een goede plek om naartoe te gaan. En ja, ik wilde daar eigenlijk studeren, maar dat werd niet aangenomen. Maar ik dacht, ik ga het toen toch maar. Misschien kan ik wat anders doen. Ja, maar Flavia, en, en wat maakt nou dat Berlijn zoveel uh, levendiger is dan Amsterdam, volgens sommigen? Um, nou? Ik denk dat er, er is gewoon heel veel mogelijk is, omdat er heel veel plek is. Onder andere. Um, en betaalbaar nog. Betaalbaar, ja. Dus. dus ja, Er zijn zoveel plekken waar je kan spelen. Er zijn zoveel mensen ook. Er zijn heel veel verschillende mensen. Um, en er is ook echt veel lege ruimte. Er is veel meer plek en veel minder regels. Um, zodat je meer, dat er meer eigen initiatief is. Dus veel, veel diversiteit is. Er zijn nog veel meer rafelrandjes in Berlijn... dan er nu nog in Amsterdam ja. zijn. Want het ja. raakt behoorlijk opgepoetst. Ja. ja. ja. En je hebt daar ook gespeeld... Opgetreden. Ik zag hem op je website en video's en Laten we nog maar een nummer horen en dan gaan we naar de website. Goed. Want volgens mij zing je liever dan. Ja, het gaat iets soepeler. Ik wil graag praten oefenen hoor. Oké. En wat zie ik? Een leuk tattoetje op je elleboog. Oh, dat gaat verder. Oeh, ja, mooi. Wat is dat, een uil? Toch geen sperweruil, hè? Nee. Want anders krijg je dadelijk allemaal mensen over de vloer. Duizenden fotografen. Nee, dat is geen uil. Het is een vis. Het was helemaal niet mijn bedoeling. Oh, sorry. Het, uh, nou, als, je inderdaad, als je hem zo houdt, is het een uil. Als je hem zo houdt, is het een vis. Met vleugels, weliswaar. Oh ja, oké. Okay. Een soort dubbele een vis dan. Een uh, fantasiedier. Ja, dat is leuk. Zelf ontworpen? Ja. Dat is ook goed. Goed, hij gaat um, het lijstje. Er ligt wel een lijstje op de grond. Een heel klein papiertje. Wist ja, niet nou, van jou? Um, laat, laat ik een liedje over een vis zien. Ja, doe, ja. doe. You make me feel like I'm a bad person You make me feel like I do nothing right Your voice, it resonates in my bowels Do we have to fight? my butter I am a fish and you're an animal Don't try to squeeze me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 Mooi, mooi omschreven. God, ja. En ik moet eventjes iets zeggen, want die dochter van mij is wakker. Lieve schat, ga je wel zo snel slapen? Dat ja. <laughs> zit mij te WhatsApp de hele tijd. Goed. Um, Was Mijn bril, op oh, mijn hoofd, ja. Um, wacht even, zijn we hier. Oké, okay. Berlijn. Um, in Berlijn ja. heb jij ook al een plaat opgenomen. Toch? Ja. Ja, nou, dat is een groot woord. Ik heb in mijn slaapkamer een paar liedjes geregistreerd. Nou, fairy tales with facial hair. Ja, <laughs> precies. Ja? En dat heb je toch ergens uitgebracht, of niet? Nee, eigenlijk, nou, ik heb, ik heb een paar gebrand. Oh, kom even hier weer zitten. Okay. Ja, want ja, dat toch, klinkt beter, hè, Anne? Ja, je hebt er een paar gebrand. Ja, of laten branden. Ja, wat was het, honderd stuk of zo. Okay. En die heb ik een paar bij optredens verkocht. maar daar, Nee, dat, dat was echt meer... Uh, ik had een paar liedjes en ik dacht... Uh, iedere keer als ik, op, als ik speelde... vroegen mensen, heb je ook een CD? Ik dacht, nee, geen idee. Dus ik heb pas altijd snel even wat opgenomen. Maar dat is... dat is een beetje gewoon een demo. Eigenlijk. Oh, nou ja, goed. We zijn ook wat liedjes op je, op, uh, op je website van te horen. Ja. En, uh, maar zo'n liedje als, uh, hoe heet het nou? Um, Rebel... Rebel Vacuum Cleaner? ja. Heeft dat echt iets gedaan hier en daar? Of wat? Um, nee. Dat is, er staan wel ook een aantal liedjes op. Waarom ik ook zeg dat een demo is. Er staan, het is een beetje cabaret. Uh, Flauwgrappen. Wat ik wel um, met een reden doe. Maar um, ik denk dat ik dat wel iets minder ga doen. En toch wel iets meer... Um, gevoelens, uh, gevoelensachtige lied, liedjes maken. Dat je niet alles wegrelativeert bedoel je? Nee, precies. Oké, okay, heb je die neiging dan? Ja. Ja, vooral toen ik begon, omdat ik... Uh, ja, Is dat het gauw? was nieuw. En in mijn eentje op het podium, dat vond ik al in genoeg. En om dan ook echt allemaal persoonlijke dingen te gaan vertellen. Dat werd me een beetje heftig. Dus ja. toen uh, heb ik... Ik vind humor ook wel heel erg... Um, veel waarde hebben. Dus dat, dat was ook wel expres, maar ik denk dat ik het toch een beetje meer persoonlijk ga maken. Precies, omdat, dat, omdat te veel relativering, dat was een beetje het gebrek aan zelfvertrouwen. Ja. Of dat was allemaal een beetje te ja. eng. Dus dan kan, lach je het een beetje weg. Ja. En dat is dan natuurlijk ook zonde op een gegeven moment. Ja. Dus dat ga je natuurlijk steeds meer doseren. Ja. Maar jee, hey, wat ben je? 26? 25? 25. 25, nou ja. Life is just starting. Ja. Komt allemaal wel. Want je had ook nog, ik weet niet, ja, want dat vond ik ook op je website, een, uh, Um, uh, Piano Music to feed the fish by. Ja. Dat zijn eigenlijk gewoon... Um, er zijn een paar... Uh, instrumenteel. Instrumentaal uh, ja. muziek. Echt eigen composities? Ja, en ook wel een paar improvisaties. Ja. Ja. Uh, Wanneer begon je met het schrijven van liedjes? Wanneer ontstond dat? Hoe oud was je toen? Weet ik niet. Weet ik, niet. ik denk met liedjes... Uh, zingliedjes. Pianoliedjes deed ik al heel lang. Gewoon om... Ja, bij het oefenen, een beetje improviseren, oefenen. Uh, zingliedjes met teksten. Ik denk dat ik daar op mijn zestien of zo ben begonnen. Ja. Ja. Ja. Heb je, niet, heb je ook nog in bandjes gezeten in je middelbare schooltijd? Of? Nee, dat, nee, dat durfde ik niet. Nee, ik vond het echt heel eng om uh, dingen te laten horen. <lacht> ja, uh, Ik vind het nu heel erg leuk om met de andere mensen samen te spelen. Maar dat, uh, dat groeit gewoon nog. Ja, ja het toch allemaal zich aan het ontwikkelen ja oké okay. ja vond ik wel leuk op je website zei dat je van uh, fairy tales with facial hair dat je er 8000 van verkocht had hè ja ja ja in Ierland of zo toch? in Ierland ja. ja een hitje in Duitsland en Portugal ja. ja ja en een paar musicals ga ik ook doen ja, ja. nee je nee, had een casting gedaan je was gecast voor twee musicals in Zwitserland ja, ja. ja. nee die biografie heb ik gemaakt omdat uh, ik denk ik ik vind het wel interessanter, of ik zou het leuk vinden als mensen mijn muziek leuk vinden. En niet echt zo. wat, wat ik nou allemaal doe of heb gedaan, waarom is dat belangrijk? Dat heeft eigenlijk niks met te maken. Oké, okay. dus we gaan niet meer doorpraten. Oh nee, mag wel. Maar ik kan het niet zo, ja. Omdat er dan een verhaal over mezelf om mijn eigen website te zetten, dat vind ik een beetje eigen tripperij. Dus ja. dan verzin ik liever een leuk verhaal, wat, wat wel reflecteert hoe ik ben. Je kan het ook heel kort maken en gewoon waar, maar ja. heel kort. Ja, dat ik, dat, ik ga daar aan. Ik denk, denk dat je die onzin eraf moet halen. Ja, als krijg je steeds dit soort dingen, dan ga mm -hmm. ik vragen. De Liberated Pets Award for Best Live Act Ever, weet je wel? Dan, ja. die je laat het zien hebt. dat uh, document. Laat het, laat ja. het maar eens even zien. Goed. Nee, dus uh, wat dat betreft. Nou, over liedjes schrijven. Hoe gaat het bij jou? Is dat? Um, uh, gaat het, ga je uit van... Het kan natuurlijk verschillen uh, vanuit een gevoel. Of iets wat je wil vertellen. Of is het een zin die binnenkomt? Of heb je een melodielijntje? Kan is, eigenlijk allemaal gewoon. Ja. Um, ja, so, so, meestal schrijf ik een half liedje in één keer. Dan... dan, ja, dan Verzin ik gewoon, of verzinnen? Nou, dan, dan gebeurt er gewoon een zin of een, een stukje of een refrein. Of, nou, ik heb, heb niet zo heel veel liedjes met refreins. maar um, En dan maak ik het bijna helemaal af en dan ga ik zitten piekeren over een paar laatste uh, woorden. Dat, dat is het meestal. En soms, uh, soms het, het begint wel vaak met tekst inderdaad. Okay. Als het met piano begint, dan maak ik het meestal gewoon ook echt uh, ja, helemaal alleen piano af. Dan komt er maar vaak geen zang meer bij. Nou ja. Als ik uh, wat er over je te, te vinden is, dan word je gezegd van, uh, wordt je gezegd dat je je inspiratie haalt bij mensen als Tom Ways, de Dresden Dolls en Björk en... Je hebt veel naar Monty Python gekeken. Is ja, dat zo? Heel veel. Ja. Oh, je weet, ze komen weer terug, hè? Ja. Ik hou mijn hart vast. Ik heb geprobeerd om kaartjes te kopen. Oh. Maar, nou, dat ja? was niet te doen. Echt waar? Hè? Nee, dat kon niet. Ik heb zelfs zitten wachten totdat ze gingen, verkocht gingen worden. En? Echt een, een kwartier van tevoren of zo. Moest ik in een wachtrij staan, op een virtuele wachtrij. En toen was de aard verkocht? Dus, nou ja, ik, ik kwam er helemaal niet door. Het was nou. gewoon, sorry, er is te veel verkeer na een uur wachten of zo. Te veel verkeer, ik geef het maar op. Ah, oh, wat sneu. Ja. Nou, we hebben straks, Jan Emo's heeft besteed aandacht aan de Bonzo Dog Band. En uh, dat was, ken je die ook? De Bonzo Dog Band? Ja, fantastische nummers. Nou, dat komt straks in het laatste uur. Maar goed, uh, Monty Python en Björk. Je, je hebt ook muziek meegenomen. Wat gaan, waar ja. gaan we naar luisteren? Wat, wat, heb, wat vind je mooi om te laten horen? Uh, Imogen Heap heb ik meegenomen. Dat is een Engelse zangeres... meerdere instrumentele, instrumenten spelende componist eigenlijk, zou ik zo zeggen. Um, daar heb ik de laatste tijd heel erg veel naar geluisterd. Naar dit nummer vooral. En, en waarom? Wat, wat vind je er mooi aan? Um, ik, ik weet niet, het sprong er echt uit. En ik dacht... Uh, de, ik vind de tekst heel mooi. Uh, waar gaat het over? Ja, dat vind ik moeilijk te zeggen, want het is niet mijn tekst. Nee, maar goed, maar, waar, uh, waar gaat het voor jou over? Wat hoor ik jij? Ik heb het idee dat het, uh, dat het gaat over... Oh, moet ik vragen. <laughs> het raakt jou kennelijk. Ja, ehm... Um, Eigenlijk een misschien wel een be beetje hetzelfde als wat, uh, wat ik net had gespeeld over... dat mensen um, ja, zich vers verstoppen achter soort woorden... en niet, uh, niet eraan willen dat, dat ding sommige dingen echte mensen beïnvloeden. En ja, het gaat er, wat, wat is er gebeurd? Het is een soort uh, buitenaardse blik op, uh, op de aarde... Uh, zo voelt het voor mij, dit liedje. Oké, okay. ja. Immigene Heep. Where are we? What the hell is going on? The dust has only just begun to fall. Crops are in the carpet sinking yeah, yeah, feeling spinning Moly marks appear on walls Where pleasure moments hung Before the takeover The sweeping insensitivity Of this city. What you say? Mm, that it's all for the best, because it is. What you say? Mm, that it's the one we need. You decided this. What you say? Mm, what did she say? And some notes came. Wat je bedoelt? Dit is dit is echt ook uh, ja een beetje een muziektheater als je het zo kan noemen. Hè? Ga jij veel naar zo... concerten? Ja, ik vind het zo mooi dat ze met zoveel uh, emotie kan zingen over iets wat niet liefdesverdriet of uh, een persoonlijk probleem is, maar een wereldsprobleem. Een groter probleem. Grote vind, uh, vind ik heel sympathiek. Hou jij je ook mee bezig? Ja. Zit je ook dwars? Ja, ik probeer wel gewoon ook wel een vrouwelijke liedjes zingen. Ja. ja. Ik vroeg net, ga je, ga je wel naar concerten? Nee, uh, je, je hebt net geprobeerd naar uh, Monty Python. <laughs> oh, ik was... Uh, nou, dat was eigenlijk helemaal niet laat. Dat was al een tijdje geleden. Maar het is me wel heel erg bijgebleven naar Boeika. Boeika, Boeika, Boeika. Een uh, <laughs> uh, Spaans-Afrikaanse zangeres. Die doet flamenco, uh, ja? flamenco met Afrikaanse jazz gemixt. Ja, mooi. Heel mooi. Waar zag je het? In het muziekgebouw. Amsterdam. Okay. Ja. Dat was... Uh, vooral zoveel kracht in haar stem en op het podium. En de presentatie is echt dat je, dat je er bijna bang van wordt. En dan is ze gestopt met het liedje en dan wordt ze heel verlegen. Dan draait ze gewoon helemaal weg. Ja, nee, ik durf niet te praten hoor. En, en nu ga ik weer zingen. Nee, ja? nee, dat was helemaal geen goede impressie. Maar nee, nee. Wel heel mooi. Ja. Maar herken je jezelf er een beetje in? Nou, nee, Je voelt dat... je zeker als je zingt? Ja, dat wel. Ja? ja. Daar doen we nog een. Oké. Zal ik nu een vrouw zingen? Ja, nou, ik, vond, ik vind ze allemaal... Uh, nou, niet vrolijk, maar dat hoeft helemaal niet. Alles goed. Buika draaien we volgende week. Buika. Ja? ja. Dit uh, liedje... My home. Yeah. Hey, it's useful. I am useful. Sometimes I wish I'd be more useful. Without perception of what is use. Sometimes I wish I'd be more beautiful. But then without knowing just what I would choose The grass is always greener on the other side But honestly I prefer blue when I haven't seen that with you yet So I took a trip to the ocean where the seagulls cry I like to think that the cries of joy are getting to hang around in the sky all the time So good that I can do nothing at all. I couldn't think of a thing more beautiful than staying here with you and I'll watch the stars fall. And climb back up and fall, and climb back up and fall, and climb back up and fall, and climb. Back, go and fall. And climb Do you feel severely useful? I'm Going to work every day, I'll save up for tomorrow I happen to think you're very beautiful So let's take a stroll The grass is pretty green on this side So each time I feel blue I should go swimming with you Will I take a trip to the ocean where the seagulls cry? I, I know that the cries of joy are getting to hang around in the sky all the time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 Er zit net een foto van je op uh, Facebook. <laughs> Het is echt live dit. hè? Het is echt live. Echt live. Hey, weet je wat misschien ook leuk is? Om uh, uh, uh, een nummer te draaien van je plaat. Waar, uh, hè? Omdat je met, alleen met piano niet alles uh, goed kan laten horen. En jij wilde graag laten horen? Uh, wake oh. Me Up zou ik wel graag laten horen. Maar jij had de voorkeur keer voor ja, ja ik, Nou, wat ik ook leuk vind. Nee, dat komt nog wel. Misschien. Okay. Uh, Anne, heb je, het, heb je het? Wake Me Up is nummer, ik geloof vierde nummer van... De, van de, of derde nummer, ja. Drie, ja. Goed. En dan gaan we even luisteren, want dan kunnen we horen hoe dat met uh, jouw bandje klinkt. Ja, of wat met Nick Melkers op trombone. Ja. En Joaf Richards op Bas. Oké. Okay. Wake me up before I make a bed of concrete and let the wolves consume me. Just dreams onto the tricks, so wake me up. Wake me up, wake me up. Wake me up before the sun sets in the deeps. Say, yeah, let the wolves consume me. Just dreams onto the tricks, so wake me up. Wake, wake me up. I want to be close to you Could the walls be a little thicker I'm getting bigger all the time This side is mine I want to be near to you Don't want to hear you You're queer Just put some sugar in my cup Don't wake me up Wake me up Wake me up Please wake me up Wake me up Before the sun sets in the deep sea I let the walls consume me Just dreams don't the tricks So wake me up Kisses don't make wireless babies. What do we need most? Well, let me make a toast A real warm loving. Why is this elementary business so far away from home? I like know I'm on the phone. Can you shut up? Oh, come on, wake up. Dit is van je, van je album Love, Death and Vegetables. Yeah. En waar komt dat Vegetables vandaan? Ben je nou, vechtarier? Um, ja, nu moet ik eigenlijk nee zeggen, want daar gaat, nee, ik ben wel vechtarier, maar dat wil ik niet meer zeggen. Nee. Nee, um, het is meer. Ik probeerde het, het samen te vatten waar het over ging en dat, dat ging niet. Nee, precies. Het gaat over liefde, dood liefde, en... Dood ja, en, en ja, allemaal andere, andere soorten gewoon. Precies. Ja. Dus heb ik groente als een uh, Je moet niet Nee, niet uh, uh, misschien wat trivialere, kleinere onderwerpen dan ja. liefde en dood. Dat is toch wel vrij heftig. Ja, en alles ertussenin moet je en, gewoon zeggen. Ja, He? alles ertussenin. Ja, dan heb je alles. Ja, dan, dan alles ertussenin noem ik groente Oké, okay, daarom. Ja. <laughs> Helder. Hey, hoe was je albumpresentatie in Paradiso? ja. Afgelopen september, eind Afgelopen september. Het ja. was ontzettend leuk. Um, ik was alleen stik zenuwachtig. <laughs> ja? Ja. Um, dus ik heb heel veel slap gehoord Tussen de nummers door? Tussen de nummers door, veel te lang. Maar um, het was heel erg leuk. En de muzikanten die mee hebben gespeeld... echt een bandje gevormd. Heel veel voor geoefend hebben ze gedaan. En uh, dat was... dat was zo leuk. Het was zo fijn om mee te maken. Dat mensen gewoon mee willen spelen, alleen maar omdat ze het leuk vinden. Alleen ja. maar omdat ze het, ja. en, uh, Want je komt echt van, vanuit, je, vanuit het hè, solo, thuis, ja. met de piano en liedjes. En een beetje optreden, maar het, hè, het is, nu pas ontdek je gewoon hoe leuk het is om uh, samen... Ja. Nou goed, dat gaat dus... Je bent nog helemaal in ontwikkeling, denk ja. ik. Je hebt wel opgetreden op het Magneetfestival? Ja. Hoe was dat? Alleen. Uh, dat was leuk, maar het was... Uh, ik, Heel vroeg, dus het ja, was nog heel erg rustig. Half drie smiddags of zo, ja. ja. Dus er kwam niet zo heel veel reactie, want er waren gewoon niet zoveel mensen. Nee. Maar het is uh, ja, een heel gezellig festival. He, want je ja. bent pas een jaartje weer terug vanuit Berlijn hier in Nederland. Ja. Uh, dus je moet het hier weer een beetje gaan opbouwen. Ja. Nou, vandaar dat ja, je hier ook zit. Ja, ik hier zit ook. Want ja. uh, wat geef je nog meer? Huiskamerconcerten? Of, uh... Ja, huiskamerconcerten. Uh, ja, en dus op het... Ik heb ook in Paris op het voorprogramma gestaan. Dat Van? was heel erg leuk. Uh, bij Dana Coert. Oh, wauw. Ja, ja, ja. Dat was te gek. Ja, te gek, ja. En, uh, Maar in, het, in uh, de nabije toekomst heb ik niet zo heel erg veel nog. Een voorprogramma zou heel leuk zijn, hè? Heel ja. leuk, ja. Ik, ik heb wel één... Hoe uh, heb ik het nou? Uh, 14 december sta je in Groningen, volgens ja. mij. Het Huiskamercafé. Het Huiskamercafé. Oké. Okay. Hé, hey, um, uh, het, is, het is bijna drie uur. Maar omdat, wow. je, ja, omdat je het eerste kwartiertje gemist hebt, blijf je toch nog even. Want ik wil nog wel twee nummertjes van je horen. Graag. Maar uh, hoe, laat, hoe lang is het nummertje stront? Dat is... Uh, dat is kort. Stieker. Maar ik heb nog wel een ander kort nummer wat ik. Nee, nee we hebben nog maar anderhalf doen. minuut. Hoe lang is dat, je, uh, Anne? 1,18. Gooi het erin. Oké. Okay. Uitleg doen we straks wel. We denken aan morgen zonder zorgen. Voelen ons geborgen in een weiland vol met stront. Sluiten we nu een verbond om te blijven zitten op ons kont. Put the puff of the puff of the puff of the